Stel nou voor dat een collega van mij opeens nieuwslezer zijn. Stel nou voor dat Mark Marie Huijbrechts opeens nieuwslezer zou zijn. Zou toch hartstikke leuk zijn, of niet? Beetje ongeloofwaardig, denk ik. Dat Mark Marie daar staat. Ja, dat is echt waar. Ja. Dit is geen grapje. Nee. Nee. Ja. De oorlog is begonnen. Dat is echt waar. Ja. Dat is gekste, dat is ik heb het Ik had het laatste dingen. Stel nou voor dat de brutaalste verslaggever van Nederland opeens verslaggever zou worden van het Koninklijk Huis. Zie voor je? Sir, Beatrix, kom eens hier, huh? <tie> Sir, zeg maar je vragen, huh? Kom eens hier, huh? Dat is een gekzaamheid. Uh... Sir, Maxima, als ik 1000 euro geef, ik dat niet te zien, huh? dat is het gekzijn, Ik zat laatste dingen. ik zat laatste denken. Stel je nou voor dat een, dat een hondenkinder of een dierenvriend. Dat hij opeens buitenlandse correspondent wordt voor de NOS. Dat zijn stem hoort. Binnen is het 30 graden, buiten zit onze buitenlandse correspondent. Jazeker, dag lieve mensen. We staan hier in een hele schitterende, prachtige, ongelofelijke, fantastische, groene natuur. Naast mij zit een hele brave, enthousiaste, lieve, langhaarige. Enthousiaste, brave, lieve, langhaarige terrorist. Hallo Osama dat kan zo niet. Dat kan zo niet ja. maar, weet je wees? ik ben dol op televisie. Ik ben dol op televisie. Ik vind het helemaal relaxed, ontspannen, cappuccino, ontspannen, weet je, ontspannen. Ik pak even stoelen stoel erbij, hoeft mij absoluut niet. Moet van een directeur, dat jullie ook een rustpunt hebben. En moet je in de zitten. Nee, maar, ik ben dol op televisie. Wat bijvoorbeeld leuk leveren op televisie, is bijvoorbeeld... Is bijvoorbeeld het programma Buren. Het programma Buren wordt gepresenteerd door Frans Bromet. En Frans Bromet is een godroge verslaggever die de boel altijd een beetje zit te fokken. Beetje in de stang. Ken je hem? Hij doet het de achtste dag geloof ik in de verbouwing. Geweldige vent. Dan zie je die buurman helemaal in paniek op de bank zitten. Want zijn eigen buurman is net met een Ferrari zijn garage binnengereden. En hoor die Frans Bromet hoor je zo. En eh, uh, meneer... Wat is er precies uh, gebeurd? Uh, dan. Uh... Nou, op een gegeven moment is het rustig te eten bij mevrouw. Dan bekom mijn buurman, zonder een Ferrari, zonder giraasje binnen. Oh ja. En wat was je aan het eten? Uh, dan? <lacht> geweldig, geweldige televisie. Echt geweldig. Wat vind ik nog meer leuk op televisie? Wat vind ik nog meer leuk? Nederlandse politie-series. Nederlandse detective. Die vind ik zo fucking grappig. Die zijn zo ongeloofwaardig dat er aan kan dan Geweldig. Neem maar al die Nederlandse taal. Nederlands klinkt toch niet? Italiaans, dat is een mooie taal. Als je die sportrand van Italië, die KZD della Sport, als je die letterlijk voorleest en zet er muziek onder, dan klinkt het als een opera. Echt waar, neem van mij aan. Engels is ook een coole taal, maar Nederlands klinkt niet. Engels is een coole taal. Maverick, go scrum in. Maverick, never go to the thing to do what you do down that plane, that plane, that's a land, You're on my plane. You eagles running, checks are burning, get boy. I don't know, I don't know. How can we see it again? It's a melody on What the fuck are you talking What the fuck, huh? What the fuck? Ik krijg je bij je lurven. Schaf uit, schaf schurk. Dat klinkt nog niet. Dat klinkt, niet. Dat klinkt, niet. Dat klinkt niet. nog niet. Nog, nog, nog zoiets. Nog zoiets. Nog zoiets. Nederland is zo klein, je kent alle acteurs. Je kent ze allemaal. En ik denk je, combineer nou het feit dat we al die acteurs kennen? Combineer dat dan. Laat ze ook weer zie ik in de eerste scène van zo'n Nederlandse politie-serie... zie ik een acteur dood neervallen. xf één eens verder, zie ik diezelfde acteur twee apers bij wakko-wakko verdienen. Lekker geloofwaardig, weet je. Lekker. Combineer nou het feit. Combineer nou het feit dat we al die acteurs kennen. Combineer dat nou. Een grote verhoorkamer, Monique van der Ven uit... Spangen. en die man. En die man zegt... Kijk, regisseur, mijn zoontje is ontvoerd. Ik moet losgeld betalen. Waar moet ik in godsnaam wat geld vandaan halen? En dan Monique dan zegt... Ik wil nou wel goede lening. bij Combineer dat nou. Victor Rainier doet dus en Lucky Letters en... Kom Combineer dat nou. Dat de kok dat op Fletter komt aflopen. Hé, hey, zeg Fledder. Weet jij al wie de moordenaar is? Nee, maar mag ik een letter kopen? <lacht> Combineer dat nou. Combineer... Rik Engelkes. Rik Engelkes. Doet dus en goede tijdens en slechte tijden en die kutreclames. reclames. Combineer dat nou. Zit die midden in de vrije scène. Hoor je opeens stem? Nee, Rick, Dat duurt niet helemaal goed. Geweldig. Dat. <lacht> nog zoiets. Nog zoiets. De Nederlandse vechtsense, vechtsense, dat kunnen wij absoluut niet. Dat ziet er gewoon niet uit bij ons. Dat ziet eruit als Peppi en Kokkie. Ik zal even voordelen hoe het ongeveer gaat. Ik doe even mijn stoel weg, einde rustpunt. Maar ik moet even voordelen hoe het ongeveer gaat. Let op. Hier staat de man van 4 bij 3. Wie komt er aanrennen om hem te arresteren? Georgina Verbaan. Ja? <lacht> Voor de mensen die hem niet kennen, die is zo klein. Zet er op een wilde gans neer en ze doet Nieuws horizon aan. Ja? Die past in elkaar, Kit. Je kan veel dingen zeggen over Dorzina... maar ze kan wel goed acteren. Dus komt eraan. hè? Ik ga je arresteren, stomme boef. Ja. Ze geeft die man met de vlakke hand... met de vlakke hand en tik in zijn gezicht. Die man knipt in één keer met zijn ogen en... Ja. Pff, valt dood neer. Nou, dan lach ik de billen uit mijn string. Dat vind ik zo verschrikkelijk grappig, hè? En dat ik vrolijk ben, ja... Daar zit er niks anders op, dan moet ik wel. Zijn papa. Het verhaal dat uh, zijn vader hem heeft leren zingen in de auto. En uh, dat is wel erg mooi hoor. Zing, zing, zing. En dit is het. het zong ik vanmorgen nog om half negen. Ja. Het is weer tijd om op te staan. Maar ik heb geen zin. Hij heeft geen om naar mijn baas te gaan Met mijn blote voeten op het koude zeil Met zijn grote blote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 Uh, muzieksoort die ze in de tijd aanduiden met de naam Pop Arts. Uh, dat kwam uit uh, nadat uh, de hoepen begonnen waren en zo. Ja, dit is leave. Het nummer dat heet Wonder Woman. Why is my life so boring? Ik zou het niet weten. my cloud again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 Natuurlijk. Van zijn nieuwe album. Voor Zandvoort en de regio. De uh, appreciation, uh, appreciation of JJ Kiel. En dat nummer dat heette The Breeze. Ja. En hier is het regio nieuws. Met Angela de Koning. Al 15 jaar wordt in Zandvoort het jeugdsportpasproject. Kortweg JSP. Aangeboden aan de basisschooljeugd. Ooit is dit begonnen door de bekende schaatster Yvonne van Genep uh, in de gemeente. Later werd het overgenomen door haar collega Steffen van der Pol en Hubert Habers van sportservice Heemstede Zandvoort. Dankzij de jeugdsportpas konden duizenden Zandvoortse kinderen de afgelopen 15 jaar... kennismaken met het sportaanbod van de Zandvoortse sportverenigingen... Vele kinderen kwamen dankzij de JSB terecht bij een sportvereniging. Twee oersterke Hollandse trekpaarden helpen Waternet... met het openploegen van enkele stuifkuilen in het duin tussen Zandvoort en Noordwijk. En dat is bij uitzichtpunt Noordvoort tussen paal 70 en paal 73. Met behulp van een oude traditionele ploeg op metalen wielen... wordt het helm en douwbraam losgeboeld. Het werk in het Mullenzand is zwaar en zeker een uitdaging. De paarden hebben de neiging om de helling op lekker vaart te maken en dat zorgt ervoor dat hun bazen hard moeten werken om de ploegen in het gareel te houden met hun voeten in het Mullenzand. Uh, de paarden en uiteraard uh, hun bazen zijn nog aan het werk te zien op donderdag 31 juli en vrijdag 1 augustus. Bewonderd komen er steeds meer mensen op de roestige plantenpot op de boulevard af. En dat is dan ook de eerste gedachte. Of is het een uitkijkpost? Geef wat wij eens waar, want het gaat hier om een forse bemeten urinoir. Wildplassen is een groot probleem in Zandvoort. Daarom sloeg de gemeente de handen ineen met waternet, ecotoilet en kaskeland. Het doel is om fosfaat te winnen uit urine... Door het met magnesiumrijk zeewater te vermengen... kan er fosfaat uitgewonnen worden in de vorm van strufiet... wat een rijke meststof is. Die kan op zijn beurt weer gebruikt worden... om de zogeheten testduintuinen in de roestige lage cirkels... op het burgemeester van Venemaplein te bemesten. Ondertussen dwalen badgassen rondom de vreemd de pot... waaruit planten steken en vooral kinderen beklimmen de trap... om dan teleurgesteld weer af te dalen... nadat zij een urinoir ontwaken. Tot nog toe maken weinigen er daadwerkelijk gebruik van. Tenminste, niet het gebruik waar het voor bedoeld is. De KNRM waarschuwt voor de Pieterman... en dat is niet de knecht van de Goedheiligman. Het is wel een gemeenvisje met stekels op zijn rug... Die dezelfde naam draagt. De zandkruiper, zoals deze vis ook wel wordt genoemd... behoort tot de giftigste vissen van Europa... en heeft dit jaar al opvallend veel slachtoffers gemaakt. Hij komt langs de hele Nederlandse kust voor. Dus ook voor de kust van Zandvoort. Wie op zo'n vis gaat staan, heeft een aantal kleine wondjes op een rij. En die gaan gepaard met een uh, scherpe pijn en een behoorlijke zwelling. Wie wordt gestoken door de pieterman kan de wondjes volgens het KNRM het best afspoelen met zo heet mogelijk water. Afspoelen met uh, koud water uh, heeft als gevolg dat het eiwit van het gif stolt en daardoor wordt pijn alleen maar erger. Zwemmers die na een steek uh, ademhalingsstoornissen of uh, hartklachten krijgen, moeten zich uh, zo snel mogelijk bij een dokter melden. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Naast wolkenvelden zijn er ook perioden met zon. Verreweg de meeste plaatsen in de regio houden het droog. Heel lokaal kan het een beetje spetteren, maar veel zal het niet voorstellen. De wind is noordwestelijk en is overwegend matig. En de temperatuur is iets lager dan gisteren en stijgt. ...naar een 21 graden. Vanavond en komende nacht is het over het algemeen helder. Bij een matige naar zuidwest draaiende wind... ...daalt de temperatuur naar waarde omstreeks 15 graden. Lekker! weer is een lekker koel cool nachtje. Morgen zijn er opnieuw perioden met zon... ...maar er is ook een buienkans, later op de dag mogelijk met onweer. De zuidwestenwind is matig en de temperatuur stijgt naar 24 graden. Tot zover het nieuws en het weer. Die man heeft een tubetje velpom. Ja, dat kan niet lijmen. Kan niet lijmen. heet de man en het liedje dat heet Me and My Broken Heart Ah, wat zielig Ja, vorige week uh, vrijdag zagen wij deze band live in Tilburg It is Kansas and Dust in the Wind Ah, oh, wat mooi speelden ze in Tilburg in 013. En dan speelden ze dit ook. Jawel. Dust in the Wind. Ja. Goed, oké. Okay. Het is tijd om... Uh, uh, iets aan uh, de inwendige mensen te gaan doen, uh, dames en heren. Ja.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 En het is een uh, heel lekker gerecht... waar je eigenlijk niet zo lang voor in de keuken hoeft te staan... omdat de oven het grootste deel van het werk doet. Ja, dat is wel lekker met deze temperatuur. Je niet zo lang in die keuken hoeft te staan. Nee, precies. Hm. precies. precies. Het is alleen de voorbereidingen. Precies. Ja. En het is een gerecht voor vier personen... en daarvoor heeft hij nodig... 500 gram kipfilet. En uh, het mag eventueel ook met hamlapjes... Twee uien, één groene paprika, een bakje champignons, één blikje tomatenstukjes, 30 gram bloem, 4 deciliter bouillon van een blokje, 1 deciliter rode wijn, zout, peper, een beetje nootmuskaat, wat tijm en uh, voor een provenzaalse smaak is een beetje rozemarijn ook aan te raden. 200 gram geraspte jonge kaas en één lepel boter of olijfolie. En uh, voor de voorbereiding is het handig als u zorgt... dat alle ingrediënten gesneden zijn voordat u begint. Dat, is, dat werkt het makkelijkst. De bereidingswijze gaat als volgt. Verwarm uh, de oven voor op 200 graden. Snijd de stukjes en braad deze in de boter of olie goed aan... Uh, daarna de kiffelé in de overschaal overdoen. In het achterbleven vet hou uien en paprika fruiten tot de uien goudgeel zijn. Hierna de bloem toevoegen en dit even meebakken. En dan scheutje voor scheutje de wijn en de bouillon toevoegen. Goed roeren en uh, zorg dat de saus wat dikker is dan u gewend bent. De saus op smaak brengen met een beetje zout, peper en wat tijm. Uh, de saus uh, giet u vervolgens over het vlees uh, dan legt u de champignons in plakjes erbovenop en tot slot de tomatenblokjes hier overheen verdelen even glad strijken en tot slot de kaas over de tomaten uh, strooien uh, en uh, een beetje nootmuskaat erover tot slot deksel op een ovenschaal doen en eventueel of afdekken met een beetje aluminiumfolie. Dan plaatsen we de schaal in een oven van 200 graden. En uh, na 40 minuten is de overschotel klaar. En dit gerecht is erg lekker met vers en een groene salade. En uh, wat het overgebleven wijn betreft, die kunt u opdrinken uh, tijdens de maaltijd. Huh? Ik zou zeggen, eet smakelijk. Huh? Straf wijntje hoor. Ja, lekker wijntje. Nou, sta fijn. Goed, u kunt het dus allemaal rustig nog eens even nakijken. Deze Franse stoofpot, hoe noem je het ook weer? Een overschot. Overschot, ja. Franse Wat? Op zijn Frans een casserole. Een casserole. Meoui. U kunt het allemaal rustig bekijken. Want ze gaat het nu op Facebook zetten. En na de uitzending zometeen. Dan staat het integraal op onze Facebookpagina. www.facebook.com. Slash, oftewel schuine-zandvoortluncht. En ja, dan kunt u het allemaal nog eens even uh, rustig bekijken. Ja, afgelopen uh, dinsdag uh, was het, geloof ik. Werd ik opgeschrikt door een. Uh, een overlijdensbericht van een goede vriendin en zelfs ex-buurmeisje Sascha van Esdonk. Heel verschrikkelijk, veel te jong, 61 was ze slechts. En ter herinnering aan Sascha nog even dit liedje, wat ik altijd voor haar zong. The Beatles. Till there was you. There were bells on a hill, but I never heard.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 They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew There was love all around, but I never heard it singing No, I never heard it at all till there was you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 Dat is even te nagedachten aan Sascha van Esdonk. En Sascha was uh, een uh, verschrikkelijk goede promotor voor de jazzmuziek. Onder andere uh, heel veel grote jazztalenten uh, hielp zij aan werk... en promoten zij in haar Sascha van Esdonk producties. En uh, het was bovendien ook een dame die heel veel voor muzikanten gedaan heeft. Met name uh, wat de acceptatie betreft en, en, en uh, werkomstandigheden en zo. Ze uh, was uh, onder andere... Uh, van de, van de Vecta was zij, dat was dus dat een overkoepelend orgaan voor boekingskantoren. En daar zat zij ook als bestuurslid bij. Sascha van Esdonks is helaas 61 jaar geworden. Dat had veel meer moeten zijn, want het is veel te jong voor zo'n fantastische vrouw. Ik kende Sascha al heel lang eigenlijk, al, al realiseer ik me dat niet zo erg. Maar vroeger, eh, toen ik zelf een jaar of drie, vier was zo ongeveer, uh, toen was zij mijn buurmeisje, dus uh, toen werd zij geboren, 1951 of zo, daarom 52, of was het 53, 53 was het, ja, 53. Uh, wij woonden toen samen aan de Hendrik Mandenweg in Beverwijk, dus van zo lang ken ik haar al. En uh, dit Tilde Demers was, was dus eventjes als uh, eerbetoon aan Sasha. En ik weet dat zij dit altijd een heel mooi liedje vond. Want ik zong het altijd voor haar als, ze, als we elkaar ergens eens tegenkwamen waar ik speelde. Dan, dan was dat altijd een van de vaste liedjes. Goed, um, Sasha. dus. We gaan nog eventjes een, een liedje draaien van de nieuwe cd van, uh, van uh, Eric Clapton. An appreciation of J.J. Cale. It's Cajun Moon. Where does your power lie as you move across the southern sky? You took my pain way too soon. but have you done? Captain and Friends. Prachtig nieuw album is vorige week vrijdag officieel uitgekomen. En het heet uh, The Breeze, an appreciation of J.J. Kill. Het zijn allemaal prachtige nummers uh, die geschreven zijn ooit door J.J. Kill. En uh, dit was er eentje van, Cajun Moon heette het, het werd gezongen door Eric Clapton zelf. Hebben, verder werken aan de CD hebben meegewerkt uh, Tom Petty, Mark Knopfler, uh, Don White en Willie Nelson. Dat zijn allemaal toch wel even een paar giganten die uh, aan dit prachtige album voor JD, deze tribute to J.J. Kale hebben meegewerkt. Ik kan, hem u aan. Ik kan hem u aanraden. Hij is erg lekker. Gewoon om lekker te draaien. Goed, oké. Okay. We gaan even heel erg ver terug in de tijd. Dit is Chuck Berry. Memphis, Tennessee. get in touch with my Dat was Naughty Boy Sam Robins. Die heeft het ook al over home. Er nou, mensen die hoop willen, hè? Doten en deze man. Nou, ik mag wel niet naar huis, we moet nog twee uur. Ja, we hebben nog eh, vinyljaren te gaan, hè? Ja. Daarvoor hebben we nog Connie Francis met Everybody Somebody's Fool. En daarvoor hoorden jullie natuurlijk nog Chuck Berry met Memphis, Tennessee. A long time. Nou, dan dus zullen we het dan maar uitgaan met nog zo'n oude. Dat zo lijkt lekkere, lekkere oude uit de 50s. Of begin 60e jaren trouwens. Begin 60e jaren. Come oh, on, everybody! Chubby Checker. The twist. En dat is de laatste voor vandaag. I'm going to sing my song. It won't take long. We're going ZFM Lunch voor deze woensdag. De 30ste juni, uh, juli. juli, juli ja. Zet er weer op. We gaan uh, ons even klaarmaken voor uh, de finaljaren. Met Neil Diamond, Nat King Cole en The Carpenters. Dus dat wordt wel lekker. Tot zo dus. Aan de andere kant van het nieuws.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 eerst Eerstra met het NOS-journaal. burgemeester Van Aertsen van Den Haag vindt dat het openbaar ministerie... meer mogelijkheden moet krijgen om verwerpelijke leuzen en symbolen... tijdens demonstraties aan te pakken. Vorige week greep Van Aertsen niet in tijdens een pro-Gaza-demonstratie in zijn stad... waarbij betogers onder meer anti-Joodse leuzen riepen. Van Aartsen blijft erbij dat iedereen mag demonstreren... maar hij zegt ook dat hij de leuzen na de betoging scherp veroordeelde. Veilig Verkeer Nederland waarschuwt weggebruikers voor auto's die zo zijn aangepast... dat ze alleen met de snelheid van 25 of 45 km per uur kunnen rijden. Volgens de organisatie veroorzaken ze gevaarlijke verkeerssituaties... doordat ze het uiterlijk hebben van een gewone auto, maar langzamer rijden. Weggebruikers kunnen de snelheid verkeerd inschatten. Het aantal omgebouwde auto's groeit explosief, dit jaar al met 400. Omdat er geen rijbewijs voor nodig is, kunnen jongeren vanaf 16 er al in rijden. Bij Inbrugge heeft een grote brand gewoed in een leegstaande fabriek. Vanwege een zwarte rookwolk boven het noorden van de provincie Utrecht... raden de brandweer mensen aan om ramen en deuren te sluiten. In het pand zat tot enkele jaren geleden de Okrietfabriek... waar onder meer aanrechtbladen werden gemaakt. Het bedrijf bleek ernstig vervuild met asbest. In maart woedde ook al brand in het gebouw. De taxidienst Uber Pop is in strijd met de wet, dat zegt de Belangenvereniging van Amsterdamse Taxichauffeurs. Uber begint vandaag in de hoofdstad met de dienst, waarbij particulieren in hun eigen auto klanten vervoeren. Dat is de helft goedkoper dan rijden met een officiële taxi. De taxivereniging noemt dat zo illegaal als de pest en vergelijkt Uber Pop met snorders, illegale taxichauffeurs. Het weer nog geregeld zon, maar vanuit het westen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt maximaal 23 graden. Morgen en vrijdag meer zon, dan wordt het een graad of 25. Dit was het nos shot Dit is Johnson Halka van de ANWB. Er staan momenteel geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden.